Je luistert naar The Good, The Bad and The Interesting. Een serie gesprekken over kwaliteit... waarin Vasilis van Gemert spreekt met een eclectische mix van ontwerpers. Dit keer spreek ik weer eens met Astrid Poot... want daar kan je niet vaak genoeg mee praten. We vragen ons af of een supernet, professioneel ogend gebouw... wel de juiste omgeving is voor een creatieve opleiding. En we hebben het natuurlijk over het boek dat Astrid heeft uitgegeven... En we hebben het over klooien met code onder veel en veel meer. En dit keer beginnen we niet met de vraag... wanneer is iets goed? Net zei je iets leuks. Wat was het over dat uh, studenten misschien te veel verwend worden... door deze uh, super-esthetische omgeving. Ja. Ja, dat vraag ik me af. Weet je, Dan kom ik hier binnen en dan, dan is er... Uh... Zo in het, uh, is dat het Wieboudhuis hiernaast? Ja. Volgens Wieboud. mij of Koonstamhuis is dat. Koonstam inderdaad. Ja. En daar is dan zo'n buffetje... Um, met honderd soorten koek... met maanzaad en havermout. En best een ontzettend leuk meisje daarachter... die ook allemaal heel goed verkoopt in het Engels. en Dat is gewoon een heel luxe catering. Mm -hmm. Op een school... En natuurlijk is dat, is dat, uh, dat Kooszaamhuis ook een soort ontvangstcentrum hè, voor externe gasten. Dat heeft een hele sociale functie, toch, binnen de HVA? Uh, dat dacht ik, conferentie, dat, dat heb ik ooit gehoord of ooit over gepraat yeah. met mensen die hier werkten. En, maar uh, wat ik me inderdaad afvraag, als ik dan, volgens mij voor ideeën bedenk, heb je een soort ruwheid om je heen nodig. Weet je, en dat is ook, daarom worden al die mooie ruw. Plaats buiten de stad door grote bedrijven gekocht om daar een soort ruwe, spontane werkplek van te maken. Ja, maar wat ze dan wel meteen doen is het oppoetsen en ja. al het ruwe weghalen. Nee, nou ja, of ze maken het ruwe weer esthetisch. Ja. En dan denk ik hier dat ruwe is, dit, dit is dan ook een soort lifestyle, dus die ze die uitstralen hè, met zo'n winkeltje en ook wel met de inrichting van het hele gebouw. Ja. Maar. Um... Dus ontbreekt hier iets ruws. Ja, ik vind dat het helemaal is... niet ruw. Dus de oplossingen zullen daarmee ook nooit ruw zijn. Oké. Okay, ja. Dat denk ik echt. Zou ik denk kunnen. dat je beter in een kraakpand les kunt krijgen. Ik uh, hield er ook altijd wel van. Ik weet het niet. We zaten, vorig jaar zaten we in een schooltje... wat er meer uitziet als een kraakpand. Daar gaven we les. En hetzelfde vak hebben we nu hier gegeven... wat er totaal niet uitziet als een kraakpand. Ik heb geen... Gezien. Nee, misschien was dit jaar zelfs wel beter. Maar dat kan natuurlijk ook eraan liggen dat we het vak nu voor de tweede keer geven. Ja, dat kan. Ja. Ik weet het niet. Het zou heel goed kunnen dat dat uh, werkt. Ja. ja, ik merk altijd dat om, om mooie dingen te maken omring ik me altijd echt met ruwheid. Dus mijn bureau is altijd een puinhoop. Uh, als ik iets maak wil ik graag dat het vies mag worden. Dus ik zoek altijd van die oude plekken uit. Mijn huis is ook altijd een puinhoop. En, um, dus als het te netjes is en te zakelijk, ja. ik kan ook echt het totaal niet tegen kantoorgebouwen met flip-overs en dan van die groenige stiften, weet je wel. Ja. Ja, wordt, daar krijg je volgens mij nooit mooi werk mee. <laughs> Oké. Okay. Dus ik denk dat de omgeving echt Ach, heel veel is. Want het is echt precies het tegenovergestelde van wat je ziet. Alle kantooromgevingen en zelfs alle creatieve bureaus zo ongeveer die je kent, super netjes. Ja. Helemaal gestyled. Flipovers. Die dan een beetje schuin in de hoek gestyled staan. Altijd ook detoneren in zo'n ruimte. Want het is gewoon een lelijk ding een flip flipover. Vind ik. Ja. Ja ik weet het niet. Het, het is zo. Um, het, het, ik krijg dan altijd een beetje het gevoel dat mensen dan werkje aan het spelen zijn. Ja ja ja. Weet je wel dat je denkt nu, nu, nu doe ik officieel werk. En nu moet het op mijn flipover kunnen. En dan moet je ook die woorden gebruiken. En dan moet je ook die processen gebruiken. Um, maar is dat niet gewoon iets persoonlijks? Dat jij ervan tuurlijk. houdt om in een rommelige omgeving te werken? En ik weet, mensen worden helemaal knettergek als er ja. sommige andere mensen. Dat zou kunnen. Als het rommelig is. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja dus het moet een beetje voor jou. Rommelig is een voorwaarde voor kwaliteit, dus. Ja. Of om, of om ja. sowieso om te werken. Ja, dat ook. Nou, en, en het, het, is niet, het is niet dat rommelig is dan mijn vorm, maar wat ik wel merk, het onverwachte is volgens mij een voorwaarde. En rommelig is altijd onverwacht, want het is gewoon een puinhoop. Dus voor mij mm -hmm. werkt dat heel goed. Ja. Maar wat ik, uh, wat ik bijvoorbeeld merk als wij projecten doen. En, oh ja, wel, de laatste keer waren we met ons ontwerpteam waren we op stap geweest, toen waren we naar het stedelijk gegaan. Ja. En hadden we met elkaar vragen gesteld. En was de opdracht om de vraag van een ander mee te nemen en een uh, half uur geloof ik. Door het museum te lopen zonder te spreken, zonder met iemand contact te zoeken. Alleen maar nadenkend over die vraag. En, um, en die antwoorden kwamen natuurlijk ook we kwamen weer bij elkaar. Toen hadden we alle antwoorden en toen waren we er echt allemaal over eens. Hoe verbazingwekkend het is als je je expliciet buiten je standaard werkplek verplaatst. En een andere omgeving zoekt om dingen te doen. En, maar toen dacht ik, je, je kunt dat ze dus altijd doen. Vrif uh, van die, die vertelde ooit, dat, ze had een onderzoek gelezen... dat, dat maar 3% van alle goede ideeën worden achter een beeldscherm bedacht. Nee. Ja. Wat doen we dan in zo'n fake gebouw met overal schermen en overal aansluitingen... en overal kun je apparaten inpluggen? Ja, ik denk dat je, je hebt natuurlijk een verschil hebt tussen het bedenken van ideeën... En het maken. En het uitwerken. Kijk, het bedenken, dat is ja. een fractie van een seconde en dat gebeurt inderdaad, bij mij gebeurt dat heel vaak onder de douche of midden in de nacht dan schrik ik wakker van, wow. Ja. ja. Uh, ik moet hier nog even over doordenken mm -hmm. en dan komt er ineens een idee ja. uh, maar het uitwerken dat is vaak gewoon ontzettend veel werk vreselijk saai ook, maar dat moet je alles gaan typen en dan moet je foto's maken en, nou, ja, wat ga je dan typen? typen vind ik dan ook fascinerend wat, wat typ je dan? Nou ja, als ik bijvoorbeeld een... Uh, uh, dan typ ik het verhaal. Het concept. Uh, ja, en ik schrijf vaak blogposts. Ja. Uh, om daar mijn ideeën te structureren. Ja, en dat doe je dan als schrijvend. Ja. Ja, ja dat is waar. Er is een verschil tussen het ontstaan en het, en het um, ja, concreet maken, zeg maar. Maar ook tijdens dat concreet maken moet je ook het ontstaan nog steeds de ruimte geven. Want tijdens het maken ontstaat het echte ding pas toch? Het is niet zo dat het een, dat het een afgesloten fase is daarvoor. Ja. Ja, ja, die dingen horen bij elkaar. Ja. Dan, dan maar het met originele idee. Ik denk dus wel dat dat beeldscherm of wat je ook gebruikt, uh, dat die wel degelijk een rol speelt in het creatief proces omdat je het daar echt ziet worden wat je maakt. Ja, dat is waar. Ja. een hey, vorige keer toen had je. Ik vond het echt de mooiste quote volgens mij tot nu toe nog steeds in die hele podcast. En dat is: Als het niet vriendelijk is, dan is het niet goed. Dat was eigenlijk jouw definitie van kwaliteit. Ja, ja lief zijn. Ja. ja. Is dat in het afgelopen jaar verbeterd? Zijn, zijn we mensen liever, zijn we liever geworden? Of zijn er lievere producten gekomen? Um, ik denk dat hebben we uh, ja. sowieso zijn er lievere producten gekomen omdat wij met ons team een paar lieve producten hebben gemaakt. Dus die zijn er al bij gekomen ja. en dat gaat echt heel goed. En ik ben ook ontzettend um, trots op hoe het ons uh, binnen ons bedrijf ook lukt om heel lief te zijn. Want wij zijn binnen ons bedrijf een kleine afdeling. Ja. En uh, wij gebruiken niet al die corporate woorden. Wij zijn gewoon lief. En, uh, en wat ik echt te gek vind, is dat het dat, uh, dat dat lukt om ons lukt om dat vast te houden. Want heel veel mensen dat vonden het in het begin ook een beetje onprofessioneel om dat soort woorden te gebruiken. Niet bijvoorbeeld empathie te gebruiken, maar gewoon lief. Ja, dat zijn ja. ook van die, je. Ja. kunt ook een soort, ook lief kun je corporate benoemen. De reclamebureaus die zijn ook allemaal helemaal nieuw op empathie. Dat vinden ze helemaal te gek. Maar dan gaan ze dan over vergaderen, dat is een ook weer zo'n merkwaardig liefdeloos proces. <tie> en uh, ja, dus wij, wij hebben sowieso liever dingen toegevoegd. En, um, uh, en, wat, ik, en wat ik heb. Jullie pak... vergaderen dus niet? Jullie roepen af en toe wat over, uh, over de monitoren heen naar elkaar? Nou, de belangrijkste vergadering die wij hebben die is één keer in de week. Ja. Uh, we hebben natuurlijk. We, nee, eruit vergaderen heet, nee, dat doen we niet. We okay, werken ja. samen ja. in een vergaderzaal, dat kan. Ja. Zelfs soms wel met een flip over, dat kan ook, maar we ja. noemen het geen vergaderen. Uh, uh, ik heb geen meetings, zeg maar. Dat vind ik echt verschrikkelijk meetings. En we hebben één keer in de week hebben we wel een uh, vergadering. Maar dat, dat heet in onze agenda heet het ook cluboverleg. Dat yeah. voelt heel anders. Ja, ja, ja. Dat is leuker dan een vergadering. Ja. En daarin hebben we het echt alleen maar over hoe het met ons gaat. Dus dan zijn we lief naar elkaar. Wow, wat ja, goed. Zeg. En dat doen we nu, uh, we doen dat nu, ja, nou, al best lang, misschien wel meer dan een jaar. En uh, dat is ook een plek, we zijn, we zijn daarin inmiddels zo vrij met elkaar... dat we daar ook vaak huilen... in, die, in het cluboverleg. En uh, dat we dat heel goed vinden als dat gebeurt. Dat we dat echt ook vieren. En dan gaat, Het gaat ook echt over hele persoonlijke dingen. Dus echt als iemand iets thuis iets shittigs heeft meegemaakt... Dan is, dat, dan is dat echt het onderwerp. We hebben het dus bijna niet over werken op dat, dat moment. Dat is goed, zeg. Maar, want we hebben volgens mij met elkaar inmiddels het diepe, het diepe begrip... dat als je met elkaar zo bent, alleen dan kun je ook echt risico's nemen in je projecten. En alleen dan kun je echt lief zijn... omdat je dan alles op het spel durft te zetten. Mm -hmm. Het is zelfs een relatie. Zo, ja. En, uh, ja, en het is natuurlijk ook een relatie. Het is ook een relatie. En we, hoeven helemaal niet, we gaan helemaal niet elke avond uit eten met elkaar of zo. Absoluut niet. Maar het feit dat we zo persoonlijk met ons zijn... maakt ook dat we heel veel van die onzin dingen niet hoeven doen. Dus wij... Uh, weet je, van die coachingsmethodieken om gesprekken te leiden via de derde... weet je, al die, al die dingen die nu in bedrijven worden gedaan... met coaching om een soort menselijke omgangsvormen te creëren met elkaar. Nou, ik, ik, ik kijk dat vol verbazing aan. Je kunt ook gewoon met elkaar omgaan... zoals je thuis ook met de andere ja, ja, ja. mensen omgaat. Dus we maken het allemaal heel persoonlijk. Mm -hmm, mm -hmm. Ook in het team en daarmee dus ook in onze projecten. Eigenlijk in alles wat we doen. En uh, wat ik dan heel grappig vind, dat, dat doen we heel... Ja, dus, dus vrij extreem vinden andere mensen... Wij vinden het helemaal niet extreem, maar andere mensen vinden dat een extreem. En dan zijn er ook veel mensen die er plezier in scheppen om dat ook onprofessioneel te vinden. Ja. Dat vind ik heel fascinerend. Dus dan raken we blijkbaar aan iets ja. wat heel veel irritatie oproept... Dan ik kan we... me er iets bij voorstellen. Ja. Er zijn heel veel mensen die vinden het gewoon helemaal niet leuk vinden om over hun gevoelens te praten. Ja, maar dat hoeft ook niet. Hè? Nee. Je kunt ook gewoon zeggen: Ik ben oké okay, en dan ga je naar de volgende. Het is okay. niet verplicht. Ja, ja, okay. Het is geen therapie. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee dat, maar, maar wat, wat het is, het ontstaat dat je alles kunt delen wat je wilt delen. Maar er zijn ook mensen die laten het beurt gewoon voorbij gaan en dat is ook oké. Okay. Ja, ja. ja. Dus, dus dat is ook allemaal weer op. Tuurlijk is het niet gedwongen therapie. Nee, uh, gaat dat het zo onprofessioneel wordt ja. genoemd. Ja. ja. Ja, omdat je geen standaard methodes gebruikt. Ja, ja precies. Dat, dat, dat. Het zit dan altijd in dat mensen... En dat, dat vind ik dan ook fascinerend aan zo'n gebouw. Uh, het is professioneel als het er professioneel uitziet of zo. Of als het zo overkomt. Maar ja. je moet natuurlijk alleen maar kijken naar wat de opbrengst is inhoudelijk. Mm -hmm cijfermatig desnoods, weet je, dat heeft nooit onze eerste prioriteit... maar dat moet het uiteindelijk natuurlijk ook zijn. Dat is het enige wat echt belangrijk is. Dus, als dus hoe je het ook doet, uiteindelijk moet er gewoon een heel erg goed idee zijn. Ja. Want dat is wat we maken. En, ja, en ik ben er echt heel erg van overtuigd dat professionele methodes... nu doe ik met mijn vingers van die haakjes... ja, dat, uh, ik, ik twijfel ontzettend of dat de manier is. Ik denk sowieso. Ik, ik heb ook altijd uh, problemen gehad met methodes. Van dan moet je het ineens op een bepaalde manier doen. En dan is er geen ruimte meer voor eigen invulling. Van nee, want zo staat het niet in het boek. Ja, doe normaal. En dan, en dan mag je geen kritiek leveren in een brainstorm. Waarom niet? Het is toch te gek als je gelijk zegt dat het een kut idee is wat iemand bedenkt. Dan is het toch lekker efficiënt. Ik, mm -hmm. Al die dingen snap ik niet. En dat... En dat ik ook denk van de mensen die ons als maatschappij het meest inspireren... zijn altijd de, de, de kunstenaars of de ontwerpers die zich als kunstenaars gedragen. Dat zegt het toch al? Mm -hmm. We willen dat dus ook helemaal niet. We willen gewoon dat we als, als kunstenaars allemaal kunnen functioneren op, op allerlei niveaus. Ja, en dat gaat over intuïtie, onderzoek, nieuwsgierig zijn, vreemde dingen ontmoeten, opzoeken. En al die dingen zitten niet in dat soort systemen. Die dus eigenlijk worden de omgevingen worden eigenlijk te gewoon gemaakt. Dat is ook iets wat je zei over, net over die de, de rafelrandjes van de stad. Die worden wel opgezocht, maar dan worden ze ook meteen opgepoetst. Nou ja, want, want die, die, die, die vastgoedmensen en de grote bedrijven, die zien natuurlijk wel dat dat waar is. Die willen, die, die vinden dat ja. om, allemaal ontzettend fascinerend. Dat soort informele processen. Die kopen dan een informeel proces door zo'n plek te kopen. Ja. Maar zodra op het moment dat die handtekening gezet wordt... is het natuurlijk kapot. Ja. ja, ja. Ik was laatst ook bij een, bij een bureau in, de, in het Westelijk Havengebied. Wat echt, dat was tot voor kort een fantastische rafelrand. Met ja, met, gekke... met illegale races en dat soort supervette ja. dingen. Ja. Maar dan kwam ik daar binnen. En er zaten nog zandweggetjes en zo. Maar toen kwam ik binnen. En toen was ik gewoon in de next corporate omgeving. Heel mooi ontworpen. Ja. Ja. Maar van die dus, hele rafelrand was inderdaad helemaal niks meer te merken. Ja, dus het is iets van, zodra je het pakt, is het stuk. En dat, uh, dus lief zijn, gaat ook heel erg over dat je die dingen dus soms niet doet. Hm. Dat je het laat bestaan, omdat je vanuit je grotere blik begrijpt... dat je als maatschappij dat soort dingen gewoon moet laten bestaan. En uh, ja, we hebben natuurlijk in Amsterdam die, die perverse vastgoedmarkt. Die maakt denk ik heel veel stuk. En uiteindelijk worden we dan als stad een soort decor... Van de, de, ik ben heel bang, We hebben de binnenstad is al een decor van de Gouden Eeuw. En dan, we hebben nu gezegd dat alles zo zich gaat onderscheiden als creatieve industrie. Ja, ik vind dat inmiddels ook wel een beetje een decor. Oké. Okay. Dat ik denk, ja, er komen allemaal mensen op bezoek. Die krijgen dan rondleidingen en dan zie je ja, ik allemaal ontwerpers. Ja, ik, ik, ik denk dat... dat uh... En wat is de creatieve industrie? Dat, ja, dat denk we... ik ook altijd wel benieuwd. Ja, nee, ja wat, wat, ik dan, wat ik dan in dat soort... Van dat perspectief, dat, dat zijn mensen die er op een bepaalde manier uitzien. En koek eten zoals hier beneden wordt verkocht met maanzaadjes erin. Ik denk dat dat de creatieve industrie een beetje is. Dat is natuurlijk gelul. Maar, maar wat je wel ziet in Amsterdam, de creatieve industrie is jong. Sowieso. Op een bepaalde manier gestyled. Het, nee, volgens mij is dat nee? niet meer zo. Nou, ik ik zie het... mezelf niet meer als jong. Nee, ik ook niet. Maar, maar ik... ik ik weet ook niet of, of in dat plaatje van de creatieve industrie... Ik, ik, ik zou wel eens zo'n presentatie willen zien op het stadhuis. Als ze ja, dan vertellen dat de stad zich moet gaan richten daarop. Ik zou wel eens willen zien wat voor beelden ze ja, daarbij hebben We zijn natuurlijk gebruikt. wel allemaal mensen die ons nog steeds jong kleden. Ja, we negeren het feit dat we... of negeren. Eh, het is anders dan voorgaande generaties. Die hadden op een gegeven moment allemaal een pak aan of beige kleren. Vanaf ja. een bepaalde leeftijd. Ja, en dan de is ook creatieve in geheime winkel. Heeft dat niet. Ja, nee, die, die, die, uh, ja, die geheime winkel waar ze dat verkopen. Dat is toch gefascineerd. Iets waar al die beige jassen hangen. Ja, ja dat is te gek. Ik zou <laughs> niet weten waar dat is. Waar die is. Ja. Misschien krijgen we dat op een gegeven moment te horen. Als we onze 60-plus pas krijgen. Krijg je ja, dan, dan krijg je een, je een soort. Dan de... krijg je een adres. Ja, dat ja. klopt. Ja. <laughs> dat zou echt te gek zijn. Voortaan kunt u hier uw kleren kopen. <laughs> ja. Ja. Oké, okay, maar dus de creatieve industrie is jong. Maar is het hier in nou, in, de, in, de, in, de, in, de, in de marketingperceptie, want ja, in, het echt, in het echt natuurlijk niet. Nee, nee, de creatieve industrie is wat mij betreft ook zo breed... dat je die helemaal niet kunt definiëren, gelukkig. Nee. En de mensen die, die daar lekker in zitten en mooie dingen maken... die hebben natuurlijk eigenlijk maling aan dit soort regels. Maar ook dat is weer zoiets van als de stad Amsterdam zegt... dat is ons profiel. Mm -hmm. Op dat moment zou je kunnen zeggen... is het misschien ook alweer geformaliseerd... Ik weet het niet. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd dan. Wat is dat dan hier? Zijn er, is het dan meer de, is het digitaal? Of is het meer uh, multimedia? De, de creatieve industrie hier? Want ik was laatst op de... Uh, hoe heet het? Design Week in Eindhoven. Ja. En het viel me op dat daar... Misschien was ik op de verkeerde plek hoor. Maar dat daar zo weinig interactiefs was. En zo weinig... Digitaals. Uh, digitaals. En eigenlijk alles... Het waren allemaal mooie dingen. Spulletjes. Spulletjes en materialen. Ja, ja dat viel mij ook op. De, uh, was je bij het eindexamen? Uh, ik was niet bij... Uh, weet studeren. ik eigenlijk. Ik heb van alles gezien. Ja. Uh, maar ik was niet in de binnenstad. Dus niet bij het eindexamen, denk ik. Ja, want dat was in de, in de Witte Dame. Ja, ja, dat is waar. Nu je het zo zegt, er waren heel veel spullen... En ook hele mooie spullen, hele mooie ideeën. Ja, prima. En, maar het uh, viel me op. En dat, dan vraag ik me af... Is digitaal misschien gewoon helemaal niet zo interessant als ik denk als het is? En dat het daarom uh, uh, in elk geval op Design Week uh, er niet is? Oh, dat is echt een interessante vraag, zeg. Potverdorie. Dat we inmiddels zover zijn dat digitaal een soort commodity is. En dat, dat het helemaal niet meer, net zoals het wegennet... Ja, ja. En, en dat je kunt bellen. Dat we nou, op dat, dat niveau nu zitten. Dat het een soort van. Zo verwachtingen van, zo spreek... waren hoog gespannen. Maar ja. ja of het, of Dit is het. Zo ziet het eruit. En zo interessant is het niet. Nou kan ja, het of de mee. verwachtingen waren hoog gespannen. En we, we, weet je, we zijn door die trof van de desillusie gegaan. Die Gardner Hype Cycle. En we zitten nu op de plateau. Of productivity heet het volgens mij. Okay. Uh, we, hebben nu gewoon, we gebruiken het nu gewoon. Omdat het goed werkt. En het is prima. Dat ja, we eigenlijk ja. gewoon. Het is net zoals een service. We hebben het. En het is handig. Ja. En we gebruiken het vooral voor de andere dingen. Dat is natuurlijk wel wat het is. Om ja. mensen te ontmoeten, om ideeën uit te wisselen... om te communiceren, om onze weg te vinden. Ja. Dat het helemaal niet meer een opvallend fenomeen is. Het is gewoon onderdeel van onze dagelijkse infrastructuur. Huh? Ja. ja. Ik denk dat, dat dat is interessant. Dus het onderzoek gebeurt dus niet meer daar. Maar ja, eigenlijk is het. Maar dat maar geldt dat... voor een tafel natuurlijk ook. En toch heb ik wel... Twintig tafels gezien ja, in Eindhoven. Ja, dat klopt, dat klopt. Ik denk wel eens dat dat is omdat je moeder het dan kan zien van de ontwerper. Weet je, dat, dat het... Ja. ja, ik weet het niet. Dus de, de... Ja, of het is een soort behoefte aan tastbaarheid. Ja, wat ik merk maken... ook als student. Ik krijg de opdracht om dingen te maken. En dat moet een pdf zijn. En die moet uitgeprint zijn. En dan denk ik, pdf is echt... Uh, super dom formaat. Daar ja. heb je helemaal niks aan. Nee. Uh, en uitprinten... dan heb je er één. Dat heb je daar nou weer aan. Ik kan het ook op het web zetten en dan kan ik er veel meer mee. Denk ik dan. Maar ja, dat is blijkbaar en, en, nee, nee, maar hoe het blijkbaar niet moet gekeken het, wordt naar... Uh... Het is ook zo random. Want je kunt ook zeggen dat is een heel mooi boek wat in zichzelf als boek van alles communiceert... omdat het een boek is. Maar dat is niet hetzelfde als een geprint pdf. Dat is een andere ontwerpkeuze. Mm -hmm. Ja. Dus het is helemaal geen inhoudelijke keuze. Het is gewoon een soort gemaksding voor in een vergadering op een tafel of zo. Of wat? Ik weet het niet. Wat is de reden dan? Ik heb geen idee. Gek, gek. Ja. Ja. Nou is het niet zo dat als ik dan zeg... Nee, fuck it, ik maak wel een website, dat het dan niet goed is. Um, maar in principe is de opdracht... Of was één van de opdrachten maak een boek. Ja, dat is wel leuk, toch? Of vond je de reden voor het boek niet goed dat het een boek moest zijn? Nou ja, ik vond meer van... Uh, uh, maak iets. Hoezo een boek? Waarom is dat al, zit dat al in de opdracht? Ja, ja, er ja. zijn zoveel verschillende manieren om informatie te presenteren. Waarom ja, zou het, het een boek ja, moeten worden? Ja, want het was niet, een, dat was niet een, diepe, een diep inhoudelijke visie van je opdrachtgever, dat boek. Dat het die vorm moest hebben. Het was gewoon een soort... Het was, nee. nee, het moet nee een, dat voelde te renden. Oplevering moet... Ja, de ja, de ja. Oh, oh ja, nee, dat is raar. Dat is mm -hmm. raar, inderdaad. ja. Maar wat was jouw indruk van Design Week? Heb jij daar nog dingen gezien waarvan je denkt... oh ja, dit, is, uh, ja, dit nee, gaat een goede kant op? Wat, wat, wat ik sowieso heel cool vond, was dat er veel... Uh, uh, wij zijn, ik, ik vond het, het leukste vond ik de eindexamens van Design Academy. Okay. En wat me echt opviel is het vakmanschap van de van de studenten en ook het ambachtelijk vak, vakmanschap. Dat spreekt mij natuurlijk heel erg aan. Ik hou okay. zo van dingen maken. In Eindhoven, van de mensen in Eindhoven? Van de Design Academy, ja. ja? Veel spulletjes, serviesjes, sokjes okay. voor kleuters. Hele leuke dingen. Ja. Maar wat me het meest is bijgebleven... En, en dat zegt dan waarschijnlijk ook heel veel over mij... was een, een jonge ontwerp, een jongen. Een boy scout designer noemt hij zichzelf. En die deed kleine interventies in de, in het, in de, in de openbare ruimte... <coughs> om, um, ja, mensen eigenlijk dat nieuw gedrag... kijk uh... ja, dat klinkt weer super... Zo staat het dan op zo'n kaart. Ja, het gewoon vet grappige ideeën. Dat is eigenlijk hoe ik het dan heb ervaren. En wat heb bijvoorbeeld wat gedaan. Je hebt dan die elektriciteitshuisje in de stad. Die betonnen huisjes met die betonplaten met kiezels op de buitenkant. Ja. Dat soort huisjes. Ja. Dan doet hij dan een trapje op. Zet hij een tuinstultje en een parasolletje op. That's it. En dan, uh, ja, dan heb je dus ineens een plekje gecreëerd in de stad. Dat soort dingen deed hij. En hij had ook... Er was ergens uh, buiten Eindhoven had hij een een logeerplek van, van iemand zonder huis gevonden. Een soort tentachtig, rommelig ding. En dan had hij, maar die was, het was verlaten. Dus toen heeft hij daar een, een fundament gemaakt... waar die tent dan lekker op kon staan... Zoals die, als die persoon terug zou komen... dat hij comfortabeler zou kunnen leven daar. Nou, die man is, hij was, het was een man, dat wist hij volgens mij. Die was niet teruggekomen. maar Toen kwam hij even later daar kijken... omdat hij keek daar af en toe naar. En toen waren daarnaast... waren andere mensen gaan wonen zonder huis... En toen vroeg hij, waarom zijn jullie niet op, op dat mooie dingetje gaan wonen? Ja, zei ze, omdat het misschien van iemand anders is. Dus dat kan dan niet. Yeah. En toen heeft hij dus die mensen uitgelegd... je kunt er lekker op gaan wonen. En dat hebben ze toen ook gedaan. En, maar dat vond ik heel mooi, omdat dat ook heel... dat is heel lief. Yeah. is heel lief werk. Yeah. En waarschijnlijk... Uh, dat, zijn die, dat zijn van die ideeën... die gaan bijna richting theater ook. Er zijn heel veel theater. Mm -hmm. Maar wat ik zo mooi vond, is dat hij dat die jongen zichzelf um, absoluut niet in de hoofdrol had, had geplaatst. Het was heel dienend wat hij deed en heel vrolijk. Weet je, als je ja. langs zo'n huisje fietst met een parasolletje en een stoeltje erop... Ja, dat, dan heb je gewoon echt een hele leuke dag. Ja, uh, yeah. en dat, dus het is heel liefdevol en het is heel klein. En, uh, en wat ik dan ook heel leuk vond, hij was cum laude afgestudeerd. En ik stel me ook voor dat zo'n vergadering dan heel leuk is geweest... Hij heeft helemaal niks gemaakt. Hij heeft geen vakmanschap laten zien. Ja, maar dat Eindhoven, maar, eindhoven, eindhoven ja. dit gaat over interventies tegenwoordig. Hè? Dat gaat over dit soort onderwerpen. Ja, maar er waren ook veel producten voor. Ja, dat vind ik dus uh, verrassend. Want ik hoorde heel veel mensen die ik spreek, die Eindhoven... die daar hebben gestudeerd, die, die hebben nooit met materialen gewerkt. Hebben geen idee hoe materialen werken. Ja, nu wel. Er waren okay. stoffen. Er waren mooie serviezen. Er was één project wat ik ook heel leuk vond. Iemand die had heel lang nagedacht over goede sokjes, schoentjes... voor kinderen die net leren lopen. Nou, dat is ontzettend technisch materiaalonderzoek mm -hmm. ook. Maar het kan ook zijn dat we op die manier er doorheen liepen, hoor. Want het was super druk En uiteindelijk, uh, mijn collega's waren ook geweest. En die op een andere dag. En we hebben letterlijk niet dezelfde dingen gezien. Ja, terwijl we in dezelfde ja, ruimte zijn ja, geweest. Ja. Dus dat zegt het natuurlijk ook. Ja, ik was ook in dat klokgebouw geweest. Dat is gigantisch. oh ja, daar ben ik ook niet eens geweest. nee. nee. Nee, dus ik vond het, ik vond het leuk. Wat ik, ik was alleen niet, en dat, dat had ik dan gehoopt. Ook omdat de, dat label, dus je zuinbiek, is natuurlijk heel groot. Ik had wel gehoopt dat ik meer omver geblazen zou zijn door de ideeën. Dat was niet ja. gebeurd. Maar toen dacht ik, dat is misschien meer iets wat je bij een kunstopleiding krijgt. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen en het is, ligt misschien ook aan de hoeveelheid. Dat je niet omver geblazen wordt door de ideeën, omdat er gewoon... Vijf miljoen ideeën ja, worden gepresenteerd. en je nooit echt goed in een idee kunt gaan. Daardoor... En als daar gewoon hmm. enorme curatie is... en alleen maar de vijf beste dingen worden neergezet... ik denk dat we dan wel weggeblazen waren. Ja, dat is waar. Nu hebben ze waarschijnlijk niet gezien... omdat het gewoon zo ontzettend veel was. Ja, dat kan. Dat zou heel goed kunnen. Ja, maar goed, weet je, als je op zo'n dag twee leuke dingen ziet, is het ook goed, toch? Ja. En het eerste wat wij zagen was die Boy Scout designer. Toen waren we gewoon klaar. Ja, Toen gaaf. konden we daarna lekker uh, cruisen, ja. want we hadden het mooiste al gezien in ons gevoel. En, ja. ja het Te gek vond... ook, die naam vind ik ook wel goed. Leuk, hè, ja. Uh, het is ook een beetje, als je... Uh, die film Up, daar heb je zo'n jongetje. Ja. En die is zo lekker naïef. En uh, wil goede dingen doen. Ja, nou, dat... Dat beeld van een boy scout-designer, ja, ja, dat is wel ja, leuk. leuk hè? Dat klopt hier ook op. Ja, Ik vond het erg leuk. Ja. En, uh, een studiegenoot van mij, die is bezig met uh, uh, het eigenaarschap van de openbare ruimte. Hoe zit dat daar eigenlijk mee? En die, uh, er was een bankje bij hem voor de deur, en hij is een skater, dus hij gaat er altijd met zijn skateboard over dat bankje glijden. Uh, grind of zo heet dat ook alweer. Grind heet dat. En, uh, die, uh, de, dus dat bankje gaat dan stuk. Dus toen dacht hij, nou... Ik ga het bankje opknappen. Dus hij ziet het gaan verven. In zijn lievelingskleur. En dus knalroze. Heeft hij er uh, metalen strips op gezet. hij een grindbankje van gemaakt. Ja. Ja. <laughs> super als hij dan, leuk. Dus nu kan hij erover grind. En toen heeft hij de gemeente opgebeld om te zeggen... Ik heb dit gedaan. Dit heb ik gedaan. Wat vinden jullie daarvan? Ja, super leuk. En dat mocht niet. Oh. Oh, oh, ik weet welstand. niet of hij een boete heeft gekregen, ja. oh. maar dat was vandalisme. Dat, ja. En ja? Dat, dat vond hij zo fascinerend. Dus daar, dat is hij oh. aan het onderzoeken: van, hoe zit dat nou? Oh, dat is echt leuk. Want, want, want, van hoezo mag ik niet het bankje wat bij mij voor de stoep staat opknappen? Roos verven, dat is dan misschien het ding. Dat dat dan een kleur, ja Het dus moest dan... een bepaalde raalkleur. Ja, ja, ja. Maar zelfs dat, oh, ja. als hij dat met de hand had gedaan... was, dan was dat, dat ook, waarschijnlijk ja, ook, ook, ook een wow, ja. het vandalisme geweest. Wauw, dat is echt leuk, zeg. Ja, dat is echt ontzettend leuk onderzoek. Want, ja, want dat gaat ook over hoe je gelukkig bent in je eigen omgeving, ja. toch? Want als alles voor je bepaald is... Ja. dan heb je helemaal geen persoonlijke ruimte... behalve achter je eigen voordeur. Ik ja, er zijn zeker wel dat tot... soort initiatiefjes. Zo, ja. Bijvoorbeeld bij ons in, in, in, uh, in de Waardgaarsmeer... Toen ik daar kwam wonen, tien jaar geleden... toen stond er hier en daar... hadden mensen een bankje voor hun raam gezet. Zo onder het raam voor huis. Onder het huis. raam, ja. ja. Echt een, een paar. Nou, we hebben dat toen ook meteen gedaan. Dat vonden we leuk. Toen kwam een oude buurvrouw... die daar nog echt van de oude garde die kwam. En die vond het verschrikkelijk. Die vond het een armoede dat mensen op het stoepje gingen zitten... Ik weet ook niet precies waarom, maar dat, dat was haar associatie. En tegenwoordig staan er hele picknicktafels. Die hele stoep staat vol met grote picknicktafels. Ja, leuk. En daar zitten mensen. Gezellig. Hartstikke leuk. Gezellig, ja. Dat is geen officieel straatmeubilair. Maar het wordt volgens mij... Dat wordt gedoogd. Dus men, de gemeente weet wel dat het er is. Maar volgens mij mag het niet. Ik weet eigenlijk niet hoe dat zit. Nee, ik denk dat het niet mag. Nee. Maar het heeft geen enkele zin om het weg te halen. Want het doet heel veel voor de buurt. ja. Het is, de, het is een soort welzijn wat dan ontstaat in zo'n buurt... Wat je echt, waar, waar je echt heel graag wil. Ja, hetzelfde met die geveltuintjes. Geveltuintjes mochten niet. Ja. Mensen zijn dat gewoon gaan doen op een gegeven moment. Ja, toen het eerste rij tegels uitwippen. Ja. Ja. Dat, dat mocht helemaal, mocht echt niet, hè? Ja. En dat zijn mensen gaan doen. Toen op een gegeven moment merkt uh, de gemeente... Hey, dat, dat maakt een straat gewoon toffer ja. en nu bieden ze het aan. Ja, dat is, maar, dat is wel goed, hè? Ja. Dat de gemeente dat dan zo ziet en dat... Ja. Ja, dat is fantastisch. En dan is zo'n zo bankjesverhaal is dan een beetje triest daarin. Want, want het is natuurlijk fantastisch dat die, uh, dat die man dat heeft gedaan. Ja. ja. Maar goed, het is ook, als gemeente heb je natuurlijk ook... Je gaat dan met publiek geld beheerden ook maar ruimte zo goed mogelijk. Dat is je taak. En daar maak je dan afspraken over om transparantie te garanderen... zodat er nooit... Dat soort systemen liggen daar natuurlijk onder. Het mm -hmm. gaat over eerlijk zijn. Mm -hmm. En als iemand dan zomaar zo'n bankje annexeert... en op, naar eigen inzicht aanpast... dat is dan natuurlijk eigenlijk ook niet eerlijk. Dat is hoe zij daar natuurlijk dan naar moeten kijken vanuit hun regels. Ja, ja dat zou kunnen. Het doet me ook een beetje denken aan de facilitaire dienst hier op school. Die, is, die moet faciliteren. Ja. Maar soms heb ik het idee... Dat ze de baas zijn. Dat wij ze moeten faciliteren. Aha dat wij ervoor moeten zorgen dat zij hun werk netjes kunnen doen. En, wat, en hoe, In plaats hoe dan? Vertel eens, hoe gaat dat? Nou ja, dat kan gewoon zo ontzettend veel niet. In, In het gebouw? Ja, ik wil werk van studenten ophangen. Vanzelfsprekend. Nee, dat kan niet. Dat is echt super raar. <laughs> ja, dat is hartstikke raar. En dan gaan ze allemaal... En met moeite gaan ze dan allemaal grote dingen ophangen. waar je dan weer iets op kunt iets hangen, op mag hangen. Want anders kom je aan de muur. Ja. Maar dat. Ja, nou. Dat, en dat is dat ruwe, volgens mij. Dat je moet, je moet als je ergens op je gemak bent. en je gaat nieuwe dingen ontdekken, waarover dan ook. dan moet je die ruimte naar jouw eigen inzicht kunnen aanpassen... om je daar lekker te voelen. Mm -hmm. Ik denk dat dat het dan misschien wel is. Ja, ja, ja. ja. Okay, en, yeah. en daarom zijn flexwerkplekken ook, ook zo triest, volgens mij. Oké, okay, ja. Yeah. Het, het, het moet van jezelf worden. En dan, dus, dus ja, als opleiding waar je, waar je fantastische creatieve professionals opleidt... moet je natuurlijk omringd raken door creatief werk... Wat is gemaakt door, door, yeah. je, door je, door je ja, yeah. klas, door yeah. je collega's. Yeah. Mijn god, dat is een voorwaarde. Dat je wordt omringd bizar, door toch? creatieve bizar, producten. Ja, ja, het kan niet. We doen het wel. Maar daar, uh, daar moeten we elke keer moeten we er weer moeilijk oh. over doen. Oh, dat is echt super pijnlijk. Yeah. Nou, en dat is volgens mij wat er dan ook gebeurt met zo'n zo creatieve ruimte die wordt gekocht door zo'n vastgoedfiguur. Dan komt er een dure stylist bij en dan gaat het. Die, gaat, die pakt het, het, het inrichten van de creatieve ruimtestilistenhandboek erbij. Ja. Die zet daar die ene speciale kromme cactus neer. <laughs> op een bepaalde manier, in een bepaalde hoek. <laughs> ja, dat is waar het misgaat, toch? Regulering is dan gewoon waar het misgaat. Ja. Ja, terwijl gek genoeg is het eh, soms. Ja. Laten we zeggen het ontstaat telkens toch weer wel regulering. Ja, het is blijkbaar een soort strijd die je altijd een maar ja, beetje maar aan moet gaan. Kijk naar, de, kijkt naar de, de internationale markt. Het is wel nodig, want anders gaan heel veel mensen zich ja, als maffia-figuren gedragen. Absoluut, dat is ook zo. Ja, zonder regels dan lukt het ook niet. Dat is absoluut zo. Ja, en soms wil je, moet je zeggen... Oh, te veel regels, we moeten weer een stapje terug, maar... Ik, ik weet het niet precies hoe dat zit. Het is heel ingewikkeld. Ja, ja misschien, heb je, misschien moet je dat ook... Als je, want als je dat zegt, is het ook weer een regel. Volgens mij ja. moet je gewoon ja. regels ja. hebben. En moet je mensen impliciet laten zien... dat je die regels kunt breken op je eigen persoonlijke niveau. Ja. En, dat, dat soort van, en dat dat misschien ook wel de taak van de ontwerper is. Hè? Om te zoeken naar oplossingen die nog niet bestonden... dat ze eigenlijk het voortdurend breken van de regels. Dat is eigenlijk je houding in ontwerp. Ja. Dat je denkt, ja, dit is hoe we dat altijd doen. Superleuk, gaan we niks mee doen. Dat, dat, ja. Die houding, dat is wat je wilt aankweken. Of er heel, in elk geval heel kritisch naar kijken, ja. is dit en als het inderdaad de beste? en het is, het best... natuurlijk wel ja, goed. Natuurlijk. Dus Het is pragmatisch, uh, of, of, of een soort regels breken als het nodig is, natuurlijk. Want als je regels breekt, om de regels breken, dan, ja, dan, dan uh, word je een heel ander persoon. Nou nee, ja, maar dan gaat het dan erom het ook... om de regels te breken. Ja, dan en dan kan je dus niet ook niet... met slechte oplossingen komen. Ja, dan is het helemaal geen inhoudelijk iets meer. Nee. Maar als je echt vanuit je inhoud een diepgevoelde urgentie... om dingen goed te doen ziet dat je de regels moet breken... dan, dan heb je ook de voorwaartse kracht om die regels dan ook te breken. Ja. En dat, dus dus, dus het, het moet ook, die strijd moet dus ook altijd er zijn. Dus we hebben inderdaad die regels nodig... want anders hebben we niks om tegenaan te gaan... En dat, dat is een soort grens die je steeds maar heen en weer moet schuiven. Dat doe je natuurlijk de hele tijd, toch? Je bent de hele tijd bezig met die. Tenminste, je bent niet daarmee bezig, maar je hebt nu al, weet ik wel, hoeveel voorbeelden gegeven. van dat de, de regels van hoe het hoort. daar heb je letterlijk helemaal niks mee. Dat bepaal je zelf wel. Ja. Heb je nog voorbeelden van mooie projecten die je het afgelopen jaar hebt gedaan? Ik heb me, vorig jaar, weet ik nog, vertelde je over dat fantastische project voor. van het. Uh, op een iPad zetten van dat boek ja, voor kleine mensen. stapjes, ja. ja, ja, dat dat, dat prachtig. Nou, van dat, is, dat is echt een project waar we om moeten huilen nog steeds. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ja, dat is prachtig. Dus, en uh, we horen nu ook verhalen. Het is ook ja, bedoeld voor families met een jong kind met een ontwikkelingsachterstand, uh, uh, Down-syndroom van Down. In dit geval, maar het is voor alle. Je kunt het gebruiken voor heel veel okay, ontwikkelingsachterstanden. Ja. Het um, meisje waarmee we de allereerste verkenning, verkenningen hebben gedaan. Want wij, wij wisten natuurlijk niks van hoe het is om een kind met syndroom van Down te hebben. Dus we zijn toen met de families in gesprek gegaan en daar op bezoek geweest. Heel nadrukkelijk ook daar op bezoek, zodat je dat ook allemaal ziet. En dat je alle onbewuste dingen ook waarneemt als ontwerper. En, um, toen, wat er onze grootste les was, is dat het verdriet van de families waar zoiets gebeurt... is dat, dat, ze, dat, dat hun kind vooral wordt beschouwd als een kind met syndroom van Down... Maar ze hebben ontzettend behoefte aan om gewoon een kind te hebben. Mm. Waar ook nog wat mee is. Maar dat kind, dat is het ding. Dus daar hebben we toen heel goed op gelet. En het mooiste is dat het meisje waarmee we toen hebben ontwikkeld... die was toen één. En uh, ja, we, begin van, uh, van de vakantie, vorige, vor, ja, voor dit schooljaar begon... kregen we een mailtje van haar ouders dat ze naar de gewone basisschool is gegaan. En haar ouders zijn ervan overtuigd dat dat ook te maken heeft met onze app. Nou, dan is ons werk gedaan. Ja, ja. Voor dat ene meisje is ze al goed. Is ze al goed. Mm -hmm. Dus dat was natuurlijk heel troostrijk. En uh, wat we, nu heel erg, we zijn nu heel erg bezig om uh, te zoeken naar manieren... Om, om kinderen tot autonome denkers op te leiden. Dus weer een, ook weer een heel ander niveau. En dat, dat vind ik nu wel echt een hele mooie project. Dus we hebben een heel mooi project gemaakt over vragen stellen... Met de vereniging van Science Centers. Dat is een club waarin de wetenschapsmusea georganiseerd zijn. En um, hebben we hebben met kinderen samen gekeken naar op welke manier je kunt leren vragen stellen over de wereld. En, en wat voor vragen dat dan zijn. Dat hebben we hebben hele mooie stickervellen gemaakt. Want de kinderen wilden heel graag dat het in het echt was. Wij dachten natuurlijk, een app te gek. Foto's yeah. maken, augmented reality, woe, woe, woe. Yeah. Nee, nee, nee, dat was helemaal niet de bedoeling, vond ik, volgens die kinderen. En, dus we hebben we stickers gemaakt en die stickers die zijn een beetje provocerend. Dus als er bijvoorbeeld... Het is een stickervel en een van de stickers staat op, is dit nodig? En waar je die sticker ook opplakt, je hebt gelijk een interessante gedachte. Ja. Als ik die sticker op jou plak, ja. dan denk ik, jeetje, Mina. En als ik die sticker... Uh, en, en wat ik zo ook zag, we hebben het dus gemaakt om kinderen te leren vragen stellen... maar bij mij op het werk zijn ze ook gelijk gehydjakt, die stickers... Ja. En worden ze, die, die is dit nodig, stikker wordt bijvoorbeeld geplakt op de fietsen die binnenstaan. De racefietsen, hippe racefietsen, want die mogen blijkbaar binnen. Nou, dat vindt dus niet iedereen. En, en de, maar ook de rommel in de koelkast is dit nodig. Ruikt dit lekker? Dus wij hebben het heel erg bedacht als een soort superkracht. Zodra je die sticker plakt, heb je een nieuw perspectief. Dat is ook echt zo. Maar ze worden dus nu ook gebruikt op manieren die we helemaal niet hadden voorzien. En wat nou, vragen zijn er nog meer? Uh, is dit nodig? Is dit belangrijk? Wie heeft dit gemaakt? Ruikt dit lekker? Hoe hoog, groot, dik, dun is dit? Die kun je zelf invullen. En er zitten ook stickers bij met start- en stopknoppen. Oké. Okay. Startknop... Is dit nodig en is het belangrijk? Ja. Wat nou als daar nee op wordt geantwoord? Nou, dat is heel interessant. Dan kan het dus weg. Is dat zo? Nou ja, dat, dat is, dat is, we willen heel graag dat kinderen dat soort gedachten hebben. Of als het niet nodig is... misschien is het dan wel gewoon... Uh, mooi of zo, of tof. Ja, maar dat is, dat is ook een, een vorm van nodig. Oké, ja, ja. Maar dat is aan de vragensteller zelf. hè? En wat we dus heel erg hebben gemerkt... dat uh, het zijn dus stickers geworden... omdat kinderen daar heel houvast van kregen. En wat we eigenlijk ook merkten in de testsessies... is dat ze de vraag stellen is hem eigenlijk beantwoorden. Dus, dus op het moment dat je die sticker plakt op dit kleedje... Uh -huh. dit hele mooie kleedje... Ja. dan dan denk je, ja, nee, strikt genomen, functioneel is het niet nodig. Maar het is wel echt een heel fijn kleedje. Dus het is wel voor de sfeer een heel goed kleedje. Dus het is eigenlijk wel nodig. Ja, okay, nou, en okay, dat okay, zijn de yeah, soort yeah, gedachtes yeah, yeah. die we dan willen veroorzaken met die stickers. Nou, dat, dat is een heel klein project, maar wel echt een hele mooie. En een ander heel belangrijk project dat we hebben gedaan is... Uh, alle projecten zijn belangrijk, maar wat, wat ik zelf heel leerzaam vond is dat we een klooikoffer over programmeren hebben gemaakt voor het eerst. Want ik, ik was al heel vaak gevraagd om iets te doen... met dat programmeren in die klooikoffers. Want de belofte van klooien vinden mensen heel aantrekkelijk. Omdat het ook weer een soort vrijheid en rommeligheid suggereert... die heel aantrekkelijk wordt gevonden. Dus het is een soort diepe behoefte. Die wordt beantwoord met dat woord. Maar het lastige van, van programmeren is natuurlijk... dat het super gestructureerd moet zijn. Anders is het gewoon stom, dan doet het het niet. Nou, is het niet... Bloh. Dus ik zei het, het kan niet, want programmeren is zo'n ander type denken. Het kan niet, het kan niet, het kan niet. Dus ik had dat heel lang tegengehouden. En toen kwam wederom de vraag. En toen was de microbit net beschikbaar in Nederland. En toen hebben we daar heel erg naar gekeken. En onderzocht of het daarmee dan wel kon. En dat kon. Dus met de microbit kun je programmeren op een manier die ontdekkend creatief is. Klooiend wat het woord omstreden is in de programmerenbranche. Maar uh, dat kan dus daarin. Dus en, en wat ik daar heel leuk aan vind, is dat we... Uh, we hebben een model om creatief werk te beoordelen... hebben we gebruikt als model om de inhoud te ontwikkelen. Dat, dat, is, dat is ontwikkeld door de Universiteit van Groningen. En zij zeggen, om creatief werk te beoordelen... Moet je, zijn, er, zijn, er, zijn er drie dingen. Een herinnering is het eerste. Je moet in het creatieve werk... Uh, uh, mensen beginnen aan een creatief werk... omdat ze hun eigen herinnering als basis gebruiken. Dat is een uh -huh. soort eis. Verbeelding, dus met, gebaseerd op die herinnering... en de nieuwe dingen die je krijgt, uh, die je krijgt aangereikt... Kom je, gaat je verbeelding aan, ontstaan er nieuwe dingen en vorm. Je maakt echt een productvorm. Dat zijn de drie criteria. En daarmee uh, uh, disqualificeer je ook de uniforme knutsels... die soms in scholen wel nog worden gemaakt. Het is dus een hele rij ja. met dezelfde pingwins... Dat, die voldoen dus niet aan die criteria. Nou, superleuk. En toen dacht ik, oh ja, het, het grote probleem met programmeeronderwijs... is dat kinderen op rationeel niveau begrijpen dat het belangrijk is... het is op school het is interessant, huh? maar dat ze het niet voelen. En wat wij dus, waar we heel erg naar hebben gezocht in dat, in dat product van die uh, microbits... hebben we gekeken van welke herinneringen in kinderen kunnen we activeren... om ze op te warmen voor dat programmeren in dit geval. En dat is heel goed gelukt... Dat is ook omdat microbit een fysiek ding is wat ja. zich in de fysieke ruimte manifesteert. maakt het heel anders dan het beeldscherm. Nou, en, dat, en dat was uh, een heel groot succes. Dat, dat, dat is... Um, uh het zegt in Future en hij op heel veel scholen uitgerold. Volgens mij gaan 45.000 kinderen ermee werken met wow. dat product. Dus We hebben ons ook suf getest. Want toen kreeg ik natuurlijk totaal de bibbers met mijn grote mond. En we zien het wel. Als je op dat, op dat niveau gaat distribueren, wow. dan, dan kan je natuurlijk niet een beetje zomaar wat doen. Dus we hebben heel goed getest. Okay. Dus ik, toen kon ik wel weer een beetje slapen. En nou, dat is heel goed gegaan. En nu die manier van denken op het gebied van programmeren, dat blijken we nog veel groter te kunnen maken. Dus we zijn nu net aan, begonnen aan een nieuw project waarbij we een, een Turing-test oefening gaan maken voor uh, kinderen op de basisschool. Dus dat is ook weer heel erg op je eigen voorwaarden... en je eigen creativiteit als bron. Dus toen dacht ik, oh ja, en ik dacht dat dat niet kon. Het kan dus wel. En nu is mijn hoofd ook weer iets groters opengegaan. Ik vind het wel wonderlijk dat je dat zegt. Want ik heb namelijk zelf het idee dat... de hele digitale industrie, dus alle programmeurs... allemaal, 100%, zijn begonnen met klooien. Absoluut. Klopt. Dus dat klooien dat is kan ook juist zo. heel goed nou, met computer dat is, dat is helemaal waar. Dat is zo. Ik heb dat toen ook met onze, met, met mijn collega geprogrammeerd. Ik denk ja. dat ja. we eigenlijk dat niveau nooit ontstegen zijn. Denk je dat? Ja, en dat is, dat is iets wat ik, wat ik wel een beetje een probleem vind. Ik ah, heb het idee dus dat, mm. dat klooien is natuurlijk fantastisch om mensen aan de gang te krijgen met een bepaald materiaal... met een bepaalde manier van omgaan met, met, met creativiteit... om aan de slag te gaan. Dat is noodzakelijk, denk ik, om überhaupt iets te kunnen maken. Ja. Um, maar daarna... Ja, dan, dan ontstaat het vakmanschap. Ja, en dat precies. is echt iets anders. Ja, ja volgens ik, mij is ja, dat... Ja. Ja, ik wil ook geen moment suggereren dat, klooien het, dat het dan stopt. Dan, dat, nee. dan ben je net begonnen. Dan heb je net het zaadje geplant. zit een beetje water op. En dan moet het genurtured worden. En dat, dat had ik inderdaad ook met onze programmeurs. Dat had ik het erover gehad. Van hoe, do, hoe doen we dat nou met, met zo'n koffer? Kan dat? En toen zeiden zij inderdaad ook allemaal begonnen met harken en hekken... en code en dingen stuk maken en aanpassen. En hm. geen idee wat je doet. Ja. Dat... Maar daar ontstond dan wel de liefde. En allemaal pas daarna, veel later daarna... zijn ze die echte verdieping gaan zoeken. Ja. Dus dat is wat iedereen ook omschrijft. Maar als ik dan... Bijvoorbeeld kijk, mijn dochter die had een scratchles gehad op school. En, ik zei, en ze zei... Dat vond ze heel leuk. Ze zei, hoe ging dat dan? Ja, nee, we hadden de, de meester... die had dan de scratchles op het digibord open. En ze hadden allemaal een laptop. En ze gingen precies nadoen wat hij deed. En zij, zij vindt programmeren echt een heftig moeilijk iets. Dus mm -hmm. ze vindt het niet vanzelf leuk. En... Uh... En zei, ja, het was heel leuk. En zei, waarom was het dan zo leuk? Ja, omdat het lukte. Want we deden precies wat hij deed en toen lukte het. Ja. En, uh, maar... Um... Maar misschien is dat wel een voorwaarde. Want ik weet ja. ook nog wel dat in het begin... Uh, en dat zie ik nu ook bij studenten. Uh, soms lukken dingen gewoon echt niet. Ja. En als het vijf keer niet lukt, dan is het gewoon echt niet meer tof. Dan is het stom. En als je geen idee hebt waarom, want dat is ook vaak heel onduidelijk... Dan is het nog stommer. Dan is het gewoon... Ja. Uh, wat? Maar klopt. als het wel lukt, en dus die eerste ja. keer gewoon nadoen... En dat doen we eigenlijk... Laten we vaak mensen ook... Nou, maak maar iets moois na. En dan ga je vanzelf ga je, daar je ja. eigen dingen aan toevoegen. Ja, dat klopt. Maar waarschijnlijk zeg, vertellen jullie dan ook wel waarom dat is. Mm -hmm. En dat... Dus nog even terug naar dat verhaal van mijn dochter. Want, want um, zij vond het dus een leuke ervaring. Maar ze heeft echt niks geleerd. Nee, toch niet. Ja, dat, dat, dat bestaat. Dus dat heeft ze geleerd. Ja, ja. Er is helemaal niks eigens van haar ingekozen, Ze heeft het ook nooit meer opgepakt daarna. Nee, ja. Dus die herinnering... Dat het van jouzelf relevant is en dat je het voor een reden doet, of dat je begrijpt waarom het leuk voor je is. Dat, dat is bij haar nooit geactiveerd op die manier. Ja, ik heb zelf ook zo'n scratch gegeven uh, in de klas van mijn dochtertje. Superleuk. Het was wel inderdaad, iedereen kreeg een formulier. Dus ik ging niet voordoen, maar iedereen kon die stappen volgen. En wat je ziet, is dat sommige mensen gingen dat letterlijk doen. Maar ik merkte toch dat eigenlijk iedereen, hoe verder ze kwamen, dus dat is een aantal keer iets gedaan oh, wacht eens even, dan kan ik ook dit. Dus dan ja. werd precies wat, wat ja, ze in Groningen is... zeggen... Ja. dat werd geactiveerd. Ja, dat is super, ja. Dus die, ja. op het eind krankzinnige dingen. Onwijs leuk, ja, ja super. Ja, heel gaaf, in een ja. twee uurtjes of zo. Ja, maar dat is te gek. Maar, ja. maar die les die mijn dochter had, die was dus juist niet zo. Ja, dat ja, ja, ja. was niet toegestaan. Ach, zo ja, en dat is stom. Nee, maar dat is waar. Je hebt zelf voorwaardig... ooit op een, op een vrije school uh, een paar maanden les gegeven. Ik dacht, oh, vrije school, lekker creatief. Nou, tegenovergestelde, oh, ja? handvaardigheid. Ze moesten allemaal precies hetzelfde krukje maken... wat Rudolf Steiner ooit gemaakt had. wat ja. the fuck? Het is een beetje religieus misschien, hè? Ja. Het was echt, dit was waanzin. Dat is echt heel raar. En dan was het niet goed als het niet precies hetzelfde was. Het gaat dan, het gaat dan over vakmanschap misschien. Nou. gek Ja, dus er zijn ook heel veel interpretaties... Ja. Ja, ja. Ja, en, ja en we zijn nu bezig met een project over plastic soep Dat is ook fantastisch, oh ja. want dat is natuurlijk heel lief... omdat alles wat je erop verbetert, is voor de wereld ook heel lief. Ja. Dus we zijn nu uh, erg geïrriteerd door de... Door de... Er zit een, een ander bedrijf ook bij ons in het gebouw. Die staan dan ook op de stoep te roken en die gooien hun peuken op de grond. Dat kunnen wij dus nu niet meer tegen. Dat vind ik dan ook ja, heel ja, leuk. Dus je ja. voelt al... dat we, we zijn bijna zover dat we er wat, wat van gaan zeggen. En dat we eigenlijk de... Het project wat we voor kinderen aan het ontwikkelen zijn zo internaliseren dat we dus nu ook zelf al nee, dat is te gek en dan zeggen. heb je ook je moet er iets maken waardoor ja. er wat gebeurt met die ja. peuken dat ja. het weer een goed idee is. Ja, Gooi ze ja. hierin in plaats van op de stoep en dan kunnen we. Ja. Er een huis van bouwen. Precies, maken er tegels van of wat dan ja. ook. Nou, maar dat vind ik dus leuk dat we dan, dat we dus ook weer, de, de, we maken het voor kinderen, maar we kunnen ook zelf totaal geen afstand bewaren, want in ons eigen leven is het ook allemaal al veranderd. Nou, en dat is dus de juiste ja, soort ja. connectie. Ja, zo, ja, dat, dat vond ik ook super interessant. Dan had je het uh, eind van de zomer, het begin van het academische jaar, toen hield je een fantastische lezing bij ons uh, ook op school op de, in Tuschinski over die. Zeven criteria van succes of zo, of ja, vijf? zes dacht zes. ik, ja. En eentje daarvan, je hoort afstand te bewaren, emotionele afstand... en jij zegt, nee, fuck dat, dat doen we dus juist niet. Nee. Nee, want het idee is altijd dat het professioneel is... om gedrag te observeren en dat dan te analyseren... en daar dan iets bij te bedenken. nou dat We zitten in zo'n ruimte met zo'n spiegel die één kant op kan, dus dat... Uh... Dat, dat vind ik dus ook echt heel raar om dat te hebben in je, in je opleiding. Um, ja, maar daarmee plaats je jezelf naast degene voor wie je is. En staat er dus niks op het spel, want je kunt het altijd rationaliseren. En ik geloof dat je echt midden je moet er echt middenin gaan staan. Mm -hmm. En um, ja, want dan, dan hou je niet die afstand. Dan praat je niet over de mensen voor wie je maakt of ze gek zijn. Dan, dan praat je gewoon over andere mensen die je met zelf ook heen. Ja, ik ook geloof dat heel erg. Doelgroepenwoord, ja. dat is ook een woord wat ik, wat ik echt verboden vind. Want dan net ja. of je erop gaat schieten met pijlen. weet je Een doel, wat, wat, hoe respectloos kun je praten over, over de mensen voor wie je werkt. Dus, dus en het zit ook in jargon heel erg besloten. En... Um, nee, dus wij, wij willen de oplossing ook altijd maken met de mensen voor wie het is. Vanuit het uitgangspunt dat je altijd het meest kunt leren van de mensen voor wie het is. Dus we gaan, we gaan nu ook een project maken, een, een, een opleiding voor kunstenaars met een beperking. Die hele goede kunstenaars zijn, maar niet naar de kunstacademie kunnen. Hoezo niet, denk je dan? Wat is daar nou weer misgegaan? Dus daar gaan we nu over nadenken met een aantal partijen... hoe we een soort ja, creatieve opleiding voor kunstenaars met een beperking kunnen maken. En dat gaan we natuurlijk ook met die kunstenaars doen. Want wat weten wij daar nou van? Weet je... Ja, want wat zouden we anders doen? Een rapport lezen over mensen met een beperking? En dan, wat dan? Want wat, wat zij bijvoorbeeld heel veel tegenkomen... is als je bijvoorbeeld volwassen bent, getalenteerd kunstenaar... en je hebt toevallig ook nog syndroom van Down. Wat, wat, dat, dat zijn veel van die kunstenaars. Die, die krijgen dan, omdat ze cognitief niet zo heel ver ontwikkeld zijn... lezen ze kinderboeken. Wat? Wat? Volwassen mensen lezen toch geen kinderboeken? Ze lezen kinderboeken omdat dat het leesniveau is wat ze hebben. Maar er zijn dus geen volwassen boeken met het juiste leesniveau voor die mensen. Of die wordt ze niet, wordt ze niet aangegeven. Ja, ja, ja. Hoe respectloos is dat? Want dan zeggen ze dus, oh, oké, okay, leesniveau dit. Nou, deze boeken dan dus. Maar die boeken zijn geschreven voor kinderen van acht. Dus dat, dat zijn inderdaad verhaaltjes. Hallo? ja. Ja, ja, ja, ja. Weet je, en, dat, en dat zijn de soort van fouten die je maakt als je niet echt erin gaat. Ja, ja. Dan denk je, oh, cognitief niveau van iemand van acht. Ik snap wel wat het is, dit is een heel leuk verhaal, hoppakee. Nee, ja. natuurlijk niet. Ja. En, en, en, dus, dus, en het is ook niet, ik zeg ook helemaal niet dat mensen die, die zo rationeel werken slechte mensen zijn. Want de meeste ontwerpers, ik ken, ik ken eigenlijk geen ontwerpers die slechte plannen willen maken. Iedereen wil het heel goed doen en heel erg mooi maken voor de wereld, maar onbewust maak je echt fouten door jezelf op afstand te zetten. Ja. Dat denk ik echt. Ik denk dat die afstand ook, dat, dat is inderdaad... dat zijn allemaal methodes om te kunnen onderbouwen... hoe je op een bepaalde, op een bepaalde plek bent gekomen. Hoe je op een bepaald idee bent gekomen. Ja, Daar gaat het eigenlijk om. Daarom zijn al dat soort methodes en daarom zijn er dit soort afstanden. Ja, om je te verantwoorden eigenlijk. Ja, wat ja, ja. een onzin. Je idee is goed of niet. En als mensen dat niet voelen, dan wordt het niet beter... als je een groot rapport erachter hebt zitten, toch? Uh, ja, en toch denk ik dat het kunnen onderbouwen van een goed idee... is natuurlijk ook wel prima, toch? Ja, ja, ja. ja. maar niet, als, niet als, dat, als dat nodig is, als dat... Nee, ja, absoluut. Nee, ja, ja, ja. Tuurlijk, je ja. moet het kunnen uitleggen... want je kunt het niet altijd gelijk zien in één keer. Ja. Um, dat is waar. Maar je moet het niet, de onderbouwing moet uit, niet uit een soort angst voortkomen. Dat nee. is denk ik het grote verschil. Ja. Misschien is dat het verschil. Ja, wel interessant. Nou, en ik, de, ik denk eerlijk gezegd... nee, ik denk dat daar het helemaal niet op komt. Ik denk dat het gewoon eng is om met mensen te werken. Super eng. ja. Pot voor drie. En dat mensen het daarom niet doen. Ik vind het ook altijd heel erg. Ik vind eng. het verschrikkelijk. Ik moest het toen ik student werd, nu ja. laatst weer, ja. toen moest ik uh, iets bedenken en daarmee mensen gaan lastigvallen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik wilde dat helemaal niet. Fascinerend. En toen heb hè? ik het ja. wel gedaan. Ja. En dat was hartstikke waardevol. Ja. Daar heb ik ontzettend veel uit gehaald. Ja. Eén klein oefeningetje ja. met een uh, een zonnebril afplakken en mensen vragen... wil je dit even opzetten? Dan nou, kijken wat er gebeurde. Super waardevol. Ja, je leert echt zoveel ja, dan. zoiets simpels. Ja, en, en, waarom, en, en ik denk wel eens. Ik denk heel veel naar waarom dat dan zo eng is. En dat is volgens mij omdat je er geen controle over hebt. En dan heb je eigenlijk al een idee. Maar straks heb, hebben die mensen een ander idee. En wat moet je dan? Ja, zoiets dat zit zou erin? kunnen. Dat zou kunnen. Een ander ding wat eng is, is denk ik gewoon dat... Weet je, dat mensen het idee hebben dat ze mensen lastig vallen. Ja. Dat heb ik heel sterk. Ja, ik heb dat is een soort verlegenheid. Idee. Ja, ja. ja Heb ik ook wel lastig met mijn, ja. met, uh, met mijn uh, vraag of mensen mee willen doen aan een workshop. En dan blijkt dat mensen daarvoor willen betalen. Wat? Ik dacht dat ik ze lastig viel. Ja, dat soort, uh, ja. Dat is misschien leuk. zijn heel veel ontwerpers eigenlijk een beetje verlegen mensen. Dat, zou dat het een soort manier is om grip op de wereld te krijgen, ja. oplossingen maken. En dus, ik ben echt heel misschien... verlegen, ik vind het heel spannend. Jij? Ja, ik vind een groot podium echt totaal niet eng, want dat is een soort afstandelijke... Oh, ja. Maar ik vind het heel spannend om met mensen te praten, ja. Ja, ja, ja. ja, ja okay. maar, dat... maar ik denk wel, dat is ook goed, want dat betekent ook dat ik er heel open in zit. Dat hoop ik dan altijd. Ik weet het niet, ik vind het hartstikke eng... Maar ik zie ook hoeveel het doet. Ja. En, uh, maar ook in het team, weet je wat... Wat, uh, wat ik echt heel erg fijn vind... Is dat um, de ideeën die we bedenken... Omdat we die sfeer hebben... In het team kunnen we ook heel open reageren op ideeën. En speelt senioriteit geen enkele rol. Mm -hmm. En dat vind ik ook zo heerlijk. Dus we hebben ook helemaal geen verlegenheid... Om elkaars ideeën te yeah, yeah. uitdagen of te bekritiseren. In een brainstorm bijvoorbeeld ook. Dat is bij ons niet onveilig. Nee. En dat komt denk ik ook wel door dit soort dingen: dat ze geoefend hebben om heel goed te kijken en te luisteren naar, naar mensen. Maar dat is ook wel goed om studenten duidelijk te maken. Ik heb ook wel laatst een student zei tegen me gezegd: ja, ja, ik kan toch, wat, wat heb je nou weer aan mij, aan zo'n junior, of aan, aan een student in zo'n super professionele omgeving die dat allemaal al kunnen? Ik zei: wow, tuurlijk heb je daar wat aan. Nou, wij ik niet heb een fantastische kunnen. ideeën, ja? juist van de uh, jonge lui, gehoord. En ja. Juist van oude mensen moet je niks meer verwachten, toch? Nou, naja. dat is ook niet helemaal waar. Maar... Nee, maar de mix, nee, ik ja. zou, uh, ja. zonder al die, al die uh, fantastische jonge mensen ook van deze opleiding, zouden wij niet zo goed zijn. Nee, natuurlijk nee. niet. Nee, ja, precies. Nee. Ja. En, en wat ik heel mooi vind, is dat, dat uh, die verschillende visie... vanuit verschillende generaties, dat, dat, dat daar in die mix ontstaat ook de waarde. Dus. dus alle mensen zijn belangrijk in zo'n uh, zo samenwerking. Dus je moet ja. ook altijd zorgen voor een heel non-uniform samengesteld team, volgens ja. mij. Ja, hoe meer ik ook. Ik Zie je ook heel weinig. Heb ik het idee. Ja, weet ik. Is dat, ja dat denk ik ook. Ik weet ja. nooit of dat echt zo is, maar ik heb dat gevoel ook een beetje. Ja. Ja. Nou, jij zit natuurlijk in niet zo'n omgeving. Ik weet erover van waar ik zat bij Mirabeau was het uh, nogal uniform. Ja. Ja. Mensen van een bepaalde leeftijd, van een bepaalde, bepaalde leeftijd, achtergrond. Achtergrond, uh, mannen, ja. witte mannen. Ja. Ja, weinig diversiteit. Gek. Ja. Waarom is dat dan? Ik denk dat het ook ontstaat. Er zijn heel veel redenen hoe dat je... Als je dat eenmaal hebt... Bijvoorbeeld als, je wordt opge als de oprichters zo zijn. Uh, ik ga natuurlijk mensen aannemen op een gegeven moment... Wat voor mensen neem je aan? Mensen die op jezelf lijken. Dat is iets wat je... Dat gaat vanzelf. Dat he? gaat vanzelf. Ja. Je gaat mensen aannemen die op jou lijken. En daardoor ontstaan er... Uh, en, en dat is iets wat je... Als je dat niet doorhebt... Dan ontstaat er ineens een... Uh, ja, ja. Allemaal klonen. Jij ja, wil meer van jezelf. Ja. Zodat je meer kunt doen. En dat Vanuit... komt natuurlijk ook omdat je weet... Nou ja, ik ben goed. Tenminste, dat vind je. Ja. Dus, als ik nog iemand... Meer daarvan als ik is het nog... dus goed. Ja. Ja. ja. Het is gewoon heel simpel eigenlijk. En het voelt veilig, hè? Want je herkent gewoon jezelf... Het. Ja. in de ander. Ja. Absoluut. Ja. ja. Grappig, hè? Ja. Dus het is heel moeilijk om dat te doorbreken, denk ik. En ik denk het ook, ja. Dus als het eenmaal ontstaan is, dan is het echt super, super moeilijk. Maar je kunt je er wel bewust van zijn... en erom ja. lachen. Dat helpt ook al heel erg ja. om jezelf voortdurend uit te lachen... En, uh, en, en je in de projecten wel te omringen met die andere mensen. Mm -hmm, mm -hmm. Dat kan natuurlijk makkelijk. Ja, oh ja dat kan natuurlijk wel. Ja. Je hoeft helemaal niet je hele team te veranderen om divers te zijn. Per project wordt je team anders als je met de mensen werkt voor wie het is. Ja. Dus de diversiteit ja. zit ook in je projecten. Maar misschien hebben dat soort bedrijven ook niet zo hele diverse projecten. Dat nee. kan, hè? Ja. Dat je heel vaak dezelfde dingen min of meer herhaalt... Maar dan nou ja niet. Dat is natuurlijk ook zoiets. Hè? Dat is, aan de hand van je portfolio krijg je de opdrachten. Ja, dus het is dus een soort zelfversterkend mechaniek tot in het extreme. Op ik alle niveaus. Als freelancer op een gegeven moment stond ik bekend... Om mijn, uh, dat ik zo ontzettend goed was in de troep opruimen die andere mensen gemaakt hadden. en nou, dan ga je. Ik vond het helemaal niet leuk. Nee. Maar ik werd daar alleen nog maar voor ingehuurd. Ja. Ja toen ben ik ook maar gestopt. Ja, dat vind ik, dan wel, dat vind ik ja. wel echt weer zo cool. Dat je dan zegt, nou dan moet het maar over zijn. Ja, tuurlijk. Ja, ja het is. Het is het zijn, eigenlijk gaat het altijd over het doorbreken van patronen. Is dus het grote, ja. grote lastige. Het is aan de ene kant de veiligheid. en het is ook het risico voor het ontwerpvak. Ja. Dat is het, hè? Ik, vond ook nee. om, ik zat nu net ook te denken aan die. Je had het hier over het Usability Lab. Daar zitten we nu in. Ja. En daar zit zo'n spiegel in. Ja. Daar met denken aan. Wij hadden bij Mirabeau wel eens, dan deden we dat niet eens zelf. Usability test. Maar door zo'n bureau. Ja, dan huurden we een bureau in. Ja. En die gingen dan voor ons regelen. Dus dan hadden we zelfs nog meer dan geen contact... met de mensen die onze dingen gingen testen. Nou ja, En die mensen komen dan naar zo'n kantoor toe, ja. op zo'n plek... alsof je hier een soort van non bias kunt testen... als je hier naartoe bent gekomen, door die hele hal heen. Dat is toch ook raar? Ja, en die, maar wij als ontwerpers... Jullie oh, zagen die testen niet extra eens. extra geen contact nee. met ze. Want wij zaten ja. in een ruimte en keken via een beeldscherm. En zij zaten trappetje op in een hokje ja. met iemand van dat testbureau. Ik heb ook één keer zo'n test gedaan. Ik was zo gek. Ja. Ja, raar Ik vond het hè? wel super interessant hoor. Het blijft interessant, dat soort testen. En er zitten natuurlijk ook wel voordelen aan. Wellicht aan het laten doen door zo'n bureau. Ja. Maar uh, ik vond het toch wel gek. Ja, ja. ja. ja ik denk ook... Je, je, je, dus zijn, je kunt dingen observeren en opschrijven, maar dat je, de heel veel dingen die je observeert zijn min of meer onbewust. En die kun je helemaal niet vastleggen of opschrijven. En dat zijn voor ontwerpers wel hele belangrijke aanwijzingen. Hoe iemand zit, hoe iemand kijkt, hoe iemand overkomt. Mm -hmm. Dat komt allemaal niet in die rapporten nee. te staan, want dat kun je niet vastleggen. Ah, joh, maar ik vond die test sowieso. Het was echt een onwijs. Het was een, een absoluut flauwekulproduct krankzinnig dus ja. slecht was oh, het. Triest. Dat het helemaal niet getest hoeven worden. Dat was meteen dat wist je al, ja, ja, al. ja Absoluut. Was echt, en heeft die test er dan voor gezorgd dat het niet meer kwam? Uit die test kwam dat niemand het kon vinden. Niemand snapte het als ze het toch met heel veel moeite gevonden hadden ja, ja, als we ja. het doorbleven drukken. En dat het gewoon een, een ontzettend slecht idee was. Dat kwam letterlijk eruit. En toch <lacht> niet. wist de art director. Oh. Het rechte lullen. En is het toch uh, uitgevoerd. Fascinerend. Ja, waanzinnig. Fascinerend. Waanzinnig. Dat is echt interessant zeg. Ja. ja. ja. Dit heeft toen, dat heeft toen een... Ah. Ik had al niet zo'n hele hoge pet op van reclamebureaus. Toen was het over. Dit, ja. ja misschien moet ik daar toch weer eens naar gaan kijken. Want het is misschien niet helemaal eerlijk om dat op één nee. Uh, nee. ervaring te baseren. Maar dit vond ik zo dan Wel een heel opvallend bizar. verhaal. Ik vind het ook echt een filmscène. Ik zie dat ja. allemaal heel erg makkelijk in een film is. Ja, nou, dat situatie. was het ook een beetje. Het was me krankzinnig. Leuk zeg. Ja. Oh, wat grappig. Het is wel ook een skill, hè, dat je dat dan kun, toch kunt verkopen. Ja. En ook niet voor weinig geld. Hè. Dit dat was is ook fascinerend, Het ja. was een gigantisch project. Oh, god. Schaamteloos. Oh. Ongelooflijk, ja. vind ik dat. Ja. Oh, dat is echt super grappig. Ja. <laughs> ja. Ja, dit waren van die. Dit was ook zoiets wat uit jouw succesverhaal kwam. Dat men, je moet man zijn en vol overtuig, overtuigd zijn van je gelijk. Man helpt sowieso, ja. Dat man is, ja. ja. ja. dat merk dat, dat, En dat kom ik ook echt best wel tegen. Ik had natuurlijk een snor op, uh, op die lezing. En toen ja. werd er ook vanuit de zaal geroepen: oh nee, feministen. Ja. En toen dacht ik: oh ja, te gek. Dat is inderdaad wel de toon, dat is goed. Of werd niet geroepen, dat hoorde ik later... dat dat werd gezegd onderling mm -hmm. tussen de be bezoekers. Nee, dat, ja, dat is gewoon bewezen. Hè? Dat, dat, um, als er meer vrouwen in een branche werkzaam zijn... dan zakt het gemiddeld salaris. Dat zegt denk ik heel veel. Ja. Nou, en ik kom het ook tegen, weet je. Dat dan, um, ik heb een boek, een boek uitgegeven. Nee, ik doe echt superveel dingen. En er kwam laatst ook iemand naar me toe. Die zei, ja, je bent echt een fenomeen, hè. En toen dacht ik, oké, okay, ja, dus ik, ik denk dat dat een compliment is. Maar eigenlijk zat er ook iets in van, ja... Dus die, die vrouw die dat zei, die ging nog even door. Dat je dat allemaal maar erbij doet. En zo knap en echt zonder betaling. En wauw. En toen dacht ik, ja, eigenlijk was de boodschap wel een beetje... Dat, dat ik ook wel een beetje gestoord was. Denk ik. En ik vroeg me toen wel af als ik dan een man was geweest in een pak... Of, of, dat, of dat dan ook zo was gezegd. Ik word wel altijd een beetje weggezet als een soort idioot die altijd maar doorgaat. Ook omdat ik me niet aan die regels conformeer Maar ja, nee, ik denk... Ik heb nog steeds wel vaak dat ik in besprekingen zit met, met, met klanten... en dat ze dan voor de technische vragen naar de man naast mij kijken. Mm -hmm. Dat soort dingen kom ik echt best wel vaak tegen. Of dat ik echt wel echt drie keer moet zeggen dat ik de directeur ben. Yeah. Um, en als ik eenmaal ga vertellen, dan gaat dat wel over. Maar dat is niet iets wat vanzelf zo is. Nee. Nee, dat is, ook, dat is toch ook die bias? Van, ja. Uh, er zijn heel veel van dat soort... Ja, ja nou ja. Nou ja, nou, dat, ik, nou ja, zeg je. Ik vind het best wel een probleem. Ja, ik, weet niet, wat ik, ik weet niet wat je eraan kunt doen. Nee. Nee, wat, wat, wat, nu, wat, wat ik denk wat ik er nu een beetje aan kan doen... is dat ik gewoon maar heel opvallend probeer te zijn. Ja. Grof praten, rare kleren aan. Weet je, dat soort dingen... Ook omdat ik het leuk vind, maar dat ik denk, ja, dat, dat is dan, nou ja, dat is dan wel van herinnering bij iemand. Mm -hmm. Maar ik weet niet of je het kunt veranderen. Ik heb altijd het gevoel dat het zijn van die ongrijpbare, ingesleten gedachten. Ah, ja, maar natuurlijk is het veranderd. Ik denk eens aan de jaren vijftig. Dat is waar. Ja, daar heb je gelijk. Er is veel wel... veranderd. Ja, dat is ook zo. We zijn er gewoon nog niet. Het kan gewoon altijd nog doorveranderen. Ja, Je moet je ervan bewust zijn. Ik, ik, ik ja. had het hierover ook met studenten. Uh, en uh, die zeiden, ja joh, maar dat, uh, zo, zo denken wij toch al lang niet meer? Nee, dat is waar. Dat vind ik interessant. Dus die zeiden, dit lost zich vanzelf op. Uh, dus ik gaf een voorbeeld hè, van, de, van heel veel bureaus... dat ik daar alleen maar mannen zie, en zeker in leidinggevende posities. Uh, uh, weinig allochtonen. En dat als ik dan kijk naar de samenstelling van, mijn, uh, van de studenten... dat dat gewoon niet overeenkomt. En zij zei, ja, maar dat lost zich vanzelf op. En, nou, ik zie dat nog niet vanzelf gaan. Maar zij denken, dat zij zijn dus vol vertrouwen. Zij zijn wel vol vertrouwen. Dat, dat is wel te gek, zeg. Ja, zeggen. dat zij dat er nou van niet gaan. Ja. Er stond een heel fascinerend artikel over Rockstart in De Groene vorige week. Heb je dat gezien? Nee. Ik dacht dat het De Groene was. En uh, uh, het ging over het profiel van de deelnemers. Dat is een stukje wat me heel erg opviel. En die zijn allemaal... Uh, want je, je, doet dan, je doet dan een soort selectie mee. En dan word je, word je uitverkoren. En dan krijg je 15.000 euro. En dat noemen ze pizza money. Dus dan krijg je net genoeg geld om goedkoop en slecht te eten. Um, zodat je niet doodgaat. En uh, ze, ze, ze creëren net goed genoeg omstandigheden om daar te kunnen functioneren. En je bent dan helemaal in dat rockstart. Je krijgt een hele tijd een cursus. Je moet aan elkaar pitchen. De hele tijd, de hele tijd, het is heel intensief en... en op veel, er zit veel uh, ja, confrontatie in, denk ik ook wel. Het gaat, het gaat over dialoog en ontmoeting. Maar de stijl, het, het stel van het artikel was ook wel een beetje confrontatie. Van steeds maar weer pissen. Je ideeën dan krijg je kritiek. En dan altijd maar weer door. En er werd ook gezegd in dat... In dat um, in dat artikel door volgens mij door Oscar Kneppers, die, die is daar de baas. En hij zei, over, ja, het is ook echt gericht op mannen van een bepaalde leeftijd... ongebonden met een soort voorwaartse energie... Uh, die, die vanuit een soort van blinde, nou niet blind... want ze hebben wel vaak natuurlijk hele goede plannen, maar die gewoon zo doorgaan. En, en het lukt ze dus ook bijna niet om daar vrouwen binnen te krijgen. Okay. Het is een soort sfeer waarin alleen maar die jonge testosterongasten uh, graag zijn, blijkbaar... Die dus ook helemaal dat survival stuk ervan heel gaaf vinden. En die helemaal dat... Uh, dat vond ik ook wel interessant. En dacht ik, oh ja, want het is, denk, het is ik denk niet hun bedoeling dat het zo gaat. Maar het is wel wat, er, wat, het, wat het nu is. Dus hoe zit dat dan? Maar stel nou dat jij... Hè, want, want het idee van Rockstar, ik weet het niet precies... Maar dat is om succesvolle jonge ondernemers op te leiden of zo, in een korte tijd. Klopt dat? Nee het, nee, nee, het zijn... Nee, het zijn het, uh, ja, maar het, de vorm de is iets, iets uh, zit iets meer vast. Het zijn, het zijn uh, mensen met een idee van een start-up, van een eigen bedrijf. Het zijn yeah. start-ups. Het is een beetje die start-up... Uh, yeah. woepie de poepie uh, yeah, yeah, gedoe. Yeah, yeah. En het zijn vaak, uh, vaak mensen die al een eerste ronde investering hebben. Dus die hebben al heel veel geld gekregen en die gaan dan hun bedrijf doorontwikkelen, hun ideeën ja. aanscherpen... hun businessplan goed maken. Dus, dus okay, maar... Het gaat heel erg over of hun bedrijf uh, feasible is. Dat is, en dat dit, is en hoe zij dat hebben gemaakt, zo werkt het voor mannen uh, van een bepaald profiel. Ja. Ja. Wat nou als we zoiets zouden willen maken maar dan voor niet-mannen van dat profiel? Voor de andere mensen. Voor de rest van de wereld. Hoe zou dat er dan uitzien? Nou ja, het, wat het, is, het, het het profiel van de hele start-up-industrie is natuurlijk dat het ondernemers zou zijn. Dus dat is misschien ja. ook al een ding. Dat, dat het feit, het hele concept ondernemerschap misschien een beetje zo is. Weet ik niet. Er zijn ik toch niet. heel veel vrouwelijke ondernemers Ja, ook. is ook zo. Hoe zou het dan uitzien? Ja, dat gaat ook wel over die profilering. Ik denk dat... dat um dat Rockstar zich ook zo wel profileert. Zeker, de naam ja. alleen al. Rockstar. Ja. Rockstar. Ja. ja. Toch? Ja. Dus je zou het anders noemen? Ja, dat is echt een interessante gedachte. Want het moet dan veel zachter voelen. Veel meer op support zitten en minder op confrontatie. Ja, en ook op lief bijvoorbeeld. Ja, Ik vind en met, dat met elkaar dingen... groeien, dat soort dingen. Ja, ja precies. Ja. En dat zou volgens mij best wel kunnen. Ja. Het is wel wat anders. Ja, ja, ja, grappig. Want je hebt natuurlijk ook bm stem er zitten ook allemaal startups. Ik heb het idee dat de populatie daar veel gemengder is. Ja. Dat er veel meer vrouwen zitten, ook uh, gewoon sowieso gemengder. Op en dat is ook wel gebied. interessant om eens te kijken. Oh, van, ja, is fascinerend, er, wat ja. is, er, is er dan misschien iets wat misschien duurzaam succesvoller is? Of op een andere manier succesvol. Hè? Want succes wordt ja. natuurlijk heel vaak afgemeten aan hoeveelheid geld. Maar er zijn natuurlijk hele andere succescriteria ook. Ja, je kunt ook maatschappelijke impact als succescriterium je hanteren. Ja, of geluk. Ja, ja. vind ik veel, zelf veel leukere criteria. Ja, ik ook. Ja, grappig. Dus dan zou je eigenlijk een, een, uh, een omgeving willen maken waar je op een hele. Nou ja, is een school dat niet? Deze, is dat hier bijvoorbeeld ja. niet zo? Ja, het stuk wat een opleiding ja. ook is wat jullie eigenlijk doen mm -hmm. misschien heeft het ook meer tijd en aandacht nodig en in zo'n kort programma van meen ik tien weken bij Rockstar misschien, misschien is dat tempo ook wel een ding dat het ja. misschien helemaal niet zo snel hoeft Ja, oh, bijvoorbeeld ja. Waarom moet het eigenlijk zo snel? Ja, ja mm -hmm. Ja, dus opleidingen scholen zijn natuurlijk eigenlijk de meest positieve plekken die we hebben in de maatschappij dat denk ik echt dat is toch best wel zonde. Het is maar heel kort. Ja. Je zit best wel lang te werken. Dat zou toch eigenlijk wel een hele fijne plek moeten zijn, toch? Ja, het is, ja dat is ook zo. Ik vind het conceptschool ook gewoon heel positief. Ik heb daar een soort fascinatie voor. Misschien zeg ik het. Is het is helemaal niet waar wat ik zeg. Ik weet het niet. Ik vind het te gek om weer te studeren. Ik vind het te gek om hier te werken... en om je les te geven. ja. Maar, nee, vergelijken met de Rockstart... <laughs> had ik nog niet gedaan. Maar het is wel interessant om daar zo over na te denken. Van ja, wat stomen we hier eigenlijk klaar? Ik zit daar wel eens mee, hoor. Van, dat denk ik, dat ik, heb, soms heb ik een wat negatief beeld van die Amsterdamse creatieve industrie. Ik denk jezus, leid ik daar nou... Mensen voorop moeten die daar dan gaan werken. Ja, maar tegelijkertijd, we wij hebben, wij, wij hebben natuurlijk een aantal super, super fijne collega's die van, van, van jullie opleiding komen. Ja. Die zijn zo goed en zo goed en zo integer en professioneel en menselijk en lief. Nee, dus ik denk dat. dat ik weet niet precies wat, wat jij ook al zei, ik weet niet precies wat die Amsterdamse creatieve industrie ik is. Weet ik weet ook niet precies, maar. Wij dus horen dan... er ook bij, denk ik. Ja, ja, ja, maar wij zijn echt super blij met de, ja. met de mensen die, die hier vandaan komen. Ja. ja. Ja, nee, maar ik zit daar wel eens mee. Wat moet ik daar nou voor opleiden? Uh, en bijvoorbeeld moeten we ze dan niet aanleren om... Nou, ga zelf maar wat opzetten. Dat we toch meer dat ondernemerschap gaan stimuleren. Dat je daar echt specifiek van, op richt. Van, ja, ja. Maak die industrie... Of ga die maar veranderen, want hij is niet goed genoeg. En het gaat je niet lukken door... Bij een bureau te werken. ja. Hm. Dat kan je beter zelf. Ik ben, ja, ik weet niet. Niet iedereen is een ondernemer, misschien. Nee, zeker niet. Ik ook niet. Ben ik helemaal niet. Nee. Nee. nee. Hé, hey, en uh, hoe is het met je boek? Ja, het gaat goed. Ik ga, mag straks gaan voorlezen in groep zes. Dat vind ik echt te gek. Nee, het gaat goed. Ik ben, ik ben, wat, ik, wat ik vooral heel fijn vind, is dat, het, uh, uh, dat ik verhaaltjes van mensen krijg... dat ze het zo mooi vinden, dat ze het graag lezen... en dat ze het uh, inspirerend vinden. Dus dat gaat goed. En, uh... en blij dat het af is? Of ja. ben je aan een volgend boek alweer bezig? Nog niet, nog niet. Maar ik merkte wel wat... wat weet je, we hebben het natuurlijk heel erg steeds over... dat je dan met de mensen voor wie je werkt, heet het, samenwerkt. In dit boek hebben we dat niet gedaan... Dus we hebben wel alle verhalen voorgelezen. Want de schrijfster, Diewertje Boeren, die, die had toen een groep zes. Toen werd het schreven. En zij heeft alles getest met haar groep zes. Ze heeft het hele boek voorgelezen. En alle tekeningen hebben we ook laten zien. Is het niet te eng? Dat soort dingen hebben we allemaal gedaan. Ze hebben het heel goed met de, de kinderen voor wie het is gemaakt. Maar ik als tekenaar kon me daar natuurlijk wel een beetje aan onttrekken. En ik heb echt wel als een soort... Um, Autono, ik heb het echt als een autonoom project beschouwd... waar helemaal geen feedback van anderen in zit. Ja, dat vond ik ja, ja. ook wel heel lekker, moet ik zeggen. Het is dus ook superlekker. Uh, ja, dus, het was, dus, dus ik wil altijd dat de mensen voor wie het is... Nou, dat verhaal heb ik nu al dertig keer verteld. <laughs> maar in dit geval heb ik dat dus echt niet gedaan. Ja, dan heb je dat toch zelf niet gedaan. Nee, en toen dacht ik, jeetje, dat is ook echt zo lekker. Om gewoon lekker in je eentje brrr, op een soort autistisch... Nee, dat, dat, een, dat mag ik niet zo zeggen. Maar op een hele yeah. afgesloten eenzame manier bijna daaraan te werken. Dat vond ik zo fijn. Ja. Dus, dus nu is het af en ik ben heel trots dat het af is. Het is heel mooi uitgegeven. Dus dat je dan ook ziet dat... De, de, het is in Italië gedrukt, maar dat de drukker en de binder... ook echt naar het boek hebben gekeken... en dan de juiste materialen hebben gekozen om het mooi te maken. Dat vind ik super fijn. Dus dat boek brengt dus ook wel liefde over. Mm -hmm. Dat is gelukt. En, uh, maar ik merk nu dat ik weer zo'n project nodig heb om, uh, om weer even in mezelf uh, te keren. Dus ik ben aan het bedenken wat dat nu is. Een okay. tekenen is echt wel een ding. Dat is ja, ja, ja. Iets wat dat blijft nu. Dat ik merk dat het als een heel fijn iets is voor mij. Het is jou. natuurlijk ook wel spannender, hè? want daar heb je de hele tijd aan gewerkt. Ja. Niet getest. Dus geen idee wat de reactie is. En dat ja. is veel enger eigenlijk ook. Want als mensen dan zeggen... Wat stom. Mm, ja. Had je dat niet beter... Wat matig zeg. Ja. <laughs> Gelukkig tot ja. nu toe niet. Nee, en dat, en dat, dat je dan ook zo klassiek... weet je Dan, is het, dan, is het, dan gaat het manuscript voor de laatste check... Uh, dan, is, dan is het klaar. en dan, gaat het, dan zegt de uitgever zo tegen je... Nou, het gaat naar de drukker. Yeah. Dat ik echt denk, wie denk ik eigenlijk dat ik ben? Wat een onzin. Er zijn zulke goede illustratoren op de wereld. Hoezo heb ik dan een... een wow, wat voeg ik daar eigenlijk aan toe? Nou, dat was, dan heb je zo'n zo angstige paar weken. Vond ik ook heel fijn om te voelen. Het is heel leuk om zo onzeker te zijn, want als dan. Uh, ja, staat er echt we weer op iets op de, het spel. Ook op, ja, dat was wel te zien, ook op de Twitters. Ja, dat hoe spannend ik... jij het wow. vond. Ja, vond ik ook te gek om te voelen. Denk ik denk, oh ja, ja, ik heb dus echt ook. Het is echt zo. Ja, als, als iedereen het stom vindt, dan, dan, dan ben ik echt helemaal kapot. Nou, dat is veel gelukkig mee. Maar toch best gek eigenlijk, want je geeft aan de lopende band, komen er apps van je in de wereld. Die heel veel mensen gebruiken. En dan een fysiek boek. is dan blijkbaar toch iets anders. Ja, gek, gek hè? Ja, ja. ja ik, vind, ik, hou, ik vind boeken echt heel mooi. Ik hou echt ja. heel erg van boeken. Dus het is, het is een soort van. voor mij wel een van de hoogste doelen die ik kan bereiken. En dan heb ik mezelf daartussen gewri gewrikt. Ja. met mijn boek. En. Uh, ja, ja, dat ja, is uh, ja. wel spannend. Maar het is ook. Ik denk, het, de spanning daarvan is ook wel te gek, want het is wel goed om zo onzeker te zijn. Mm -hmm. Want daar, daarmee word je nooit zo'n zelfingenomen zelf ontwerper die niet meer kritisch is op zijn eigen werk. Mm -hmm. Dus die onzekerheid is echt super positief. Oké. Okay. Ja. Ja. Ook maar ook ik heb wel kering. veel wakker gelegen. Ja, het is het, uh, een... ja. Ik vind ja, juist, zou, ik zou wel eens zo'n. Uh... Ik zou iemand willen zijn die. Uh... Niet onzeker is. Echt waar? Ja. Dat oh, lijkt me niks. Natuurlijk, ja, dat is toch lekker, joh? Jeetje. Nee. Dat je gewoon lekker s'avonds gaat slapen? Ja, maar wanneer heb je dan ook nog een nieuw idee? En nieuwe ideeën hebben en niet onzeker zijn. Dat... <lacht> of jij denkt dat het niet kan? Ja, dat kan denk ik wel. Ja. Ik zou het alleen niet willen zijn. Ja. Nou ja, misschien ben je het ook wel een beetje geworden als ik nu denk aan de dingen waar ik vroeger van wakker lag. Jezus, lag ik daar nou wakker van? Hoe, ja, dat... Zo erg was dat toch allemaal niet? <laughs> ja. Maar ik vind elke keer wel weer nieuwe dingen waar ik mijn zenuwachtig Je kunt over altijd kan weer maken. wakker liggen van dingen. Ja. Ja, maar vind je dat helemaal Dat kun je niet helemaal niet positief zien. Nee, ik vind dat. Uh... Kijk, ik merk wel de laatste tijd dat ik, ik lig dan wakker van dingen en dan, dan schrik ik s'nachts wakker van dingen. Helemaal in de zenuwen. Maar dan kom ik. Tijdens het wakker liggen op oplossingen. Ja. Dan kom ik op ideeën. Dus dan denk ik, nou ja, het wakker liggen was in ieder geval niet voor niks. Ik heb ja. een oplossing verzonnen. Ja. Maar tijdens het wakker liggen vind ik het niet zo tof. Ik lig dan liever te slapen. Ja. ja. Maar in, ieder, in iedere creatief proces zit die fase van angst toch? Ook als het overdag is. En ik, weet, ik heb ook altijd zelf zoiets als ik dan wakker lig, denk ik, oh ja, dit is echt super afschuwelijk. En s'nachts is alles ook altijd heel erg. Maar ik weet ook dat dit een vast voorstadium is voor de oplossing die ook gaat komen. Hmm. Dus dat, nou ja, die, dat zelfvertrouwen heb ik dan inmiddels wel. Ik denk, oh ja, die angst. Ja, dat is zo. Dat duurt even. Vaak kun je het ook wel een soort afkaderen hoe lang het duurt. Ik, ga, ik, ik val meestal om vijf uur wel weer in slaap. Nou, het, vijf uur heb ik, heb ik hem wel... Een half uurtje voor de wekker val ik al. Vijf ja, dan, in slaap. Nou, tegen die tijd heb je dan wel gewonnen van je angst. En dan is die, oh Ja, dus het is ook. Ik denk dan altijd van: oh ja, nou, deze fase. In, in ieder ontwerpproject laatst hebben we een uh, uh, we gaan, we gaan uh, met de bibliotheek gaan we met een aantal kinderen samen allerlei oplossingen bedenken. En dat gaan wij niet zelf doen, maar dat gaat de bibliotheek doen. En wij gaan dus de bibliotheek daarbij helpen. Dus wij moesten overdragen wat wij doen op andere mensen die dat niet doen. En wij zeggen natuurlijk altijd: we doen maar wat, intuïtie. Dus dan ben je totaal uh, de sjaak natuurlijk als je dat moet overdragen. We hebben wij een grafiek getekend van het verloop van een project, het emotioneel verloop van een project. En dat zagen we inderdaad, als je net begint, dan zie je de oplossing vaag voor je. Dan is het heel mooi, want alles wat je wil oplossen, heb je opgelost. En je voelt welke kant het op moet. Superleuke fase. Dan ga je beginnen. Nou, dan is er de eerste presentatie. Die is ook nog zo, want dan kun je nog steeds die beloft heel hoog houden. En dan wordt het voor het eerst concreet. Dus ook heel feestelijk. Maar dan moet je het echt gaan doen. En dan wordt het echt zwaar. Want dan valt het tegen. Dan is het moeilijk. Dan werkt niet wat je hebt verzonnen. En dan, dan, dan staat die ontzettende angst, slaat toe. Omdat je het dan echt moet gaan oplossen. En, en wij weten inmiddels wel, wel zeker dat die angstfase, die is er altijd. Maar die gaat ook altijd voorbij. En dan is de oplossing daar. En als er, dan is er de opluchting. Hm. En dan hoef je alleen maar, nog maar te gaan maken. Dus die, nou dat zit denk ik met, met alle problemen waar je over nadenkt, ga je misschien door zo'n fase, fasering heen. Dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen, dus dan dat wakker liggen, nou ja, dat is een paar uur. En daarna is er iets heel moois gebeurd. Ja. Toch wel. Ja, ja, ja. Dan moet er gewoon bij. Mm -hmm. Mooi. Er zijn er nog dingen die je wil bespreken? Die je wil vertellen aan de luisteraars? Ik wil vertellen aan de luisteraars. Uh... Nee hoor. Nee? Nee. Nou, dit was weer een mooi gesprek. Dank je wel. Ik vond het weer heel fijn. Nou, graag gedaan. Dit was aflevering 47 van The Good, The Bad and The Interesting. Met Vasilis van Gemert. Dat ben ik. En Astrid Poot.